Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 4 uur. Ho, ho. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen zijn steeds meer geld kwijt aan het inhuren van personeel. De afgelopen vier jaar zijn die kosten met bijna de helft toegenomen, meldt het CBS. Het gaat dan om de inhuur van uitzendkrachten, ZZP'ers en gedetacheerd personeel. De instellingen betaalden daaraan vorig jaar 2,7 miljard euro. De stijging is het grootst in de gehandicaptenzorg en de GGZ. Die zijn nu bijna het dubbele kwijt aan inhuurkrachten. Vooral in de GGZ dreigen veel instellingen daardoor in de rode cijfers te komen. Bij een aanrijding met een politieauto in Riethoven bij Eindhoven is een automobilist om het leven gekomen. Hij was door de botsing uit zijn auto geslingerd. De agenten in de politieauto bleven ongedeerd. Ze hebben nog geprobeerd de man te reanimeren waardoor de auto's op elkaar botsten, moet nog duidelijk worden. Het onderzoek wordt gedaan door verkeersspecialisten... van een andere politieeenheid, omdat die er objectiever naar kunnen kijken. Steeds meer mensen in arme landen zijn te dik... schrijven onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Van de arme landen kampt 1 op de 3 tegenwoordig... met zowel ondervoeding als obesitas. Beide zijn een gevolg van slechte voeding. Inmiddels kampen wereldwijd 2,3 miljard mensen met overgewicht. Vroeger werd dat gezien als welvaartziekte... maar doordat er steeds meer goedkoop, ultrabewerkt voedsel komt... speelt het probleem nu ook in arme landen. De Zweedse YouTuber Felix Kjellberg, beter bekend als PewDiePie... stopt voorlopig met het plaatsen van video's. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn laatste video. De YouTuber met 102 miljoen volgers zegt moe te zijn... Hoe lang die precies wegblijft van het platform, weet hij nog niet. PewDiePie bereikte eerder dit jaar als eerste individuele YouTuber de mijlpaal van 100 miljoen volgers. Het weer. Vannacht bijna overal droog. De dag begint met wat zon. Maar vanuit het zuiden trekt de regen over het land. En het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Dit is Kerst met ZFM.